Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer reageert geschrokken op het nieuws dat de Arubaan Henriques... waarschijnlijk is overleden door politieoptreden. Vrijwel alle Kamerleden benadrukken dat de Rijksrecherche... nu de onderste steen boven moet halen. Het OM maakte vanmiddag bekend dat Henriques zeer waarschijnlijk is overleden... door het politiegeweld bij zijn aanhouding zaterdag. De vijf agenten die hem in Den Haag hebben aangehouden... zijn op non-actief gesteld en worden beschouwd als verdachten. De man die in 2013 werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op een echtpaar, heeft in hoge beroep 30 jaar gevangenisstraf gekregen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de moord met voorbedachte raden was gepleegd, het gerechtshof wel. De dader, een dakloze uit Rotterdam, wilde een boot kopen van het echtpaar van 70 en 68. Hun zwaar toegetakelde lichamen werden later gevonden in het Hoendiep. Volgens het OM had de man de boot nodig als adres voor zijn uitkering. Bondskanselier Merkel zegt dat er deze week niet meer met Griekenland wordt gesproken over de crisis. Pas na het Griekse referendum van zondag zijn er weer onderhandelingen over een steunprogramma mogelijk, zei Merkel in de Bondsdag. Vanmiddag werd bekend dat de Griekse regering de geldschieters alsnog een beetje tegemoet wil komen. Op de brief is in Brussel sceptisch gereageerd. Kiki Bertens is na haar nederlaag in het enkelspel ook uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Alison Risk in twee sets van Raquel cops jones en Abigail Spears. 3-6, 2-6. Kei Nishikori heeft zich op de derde dag van Wimbledon met een kuitblessure afgemeld. De nummer vijf van de plaatsingslijst zou vanmiddag in de tweede ronde in actie komen tegen Santiago Giraldo. Het weer, het is zonnig en het is 27 graden op de Wadden en 31 tot 34 in het binnenland. Vannacht is het erg zwoel met minima tussen 18 en 22 graden. Morgen in het westen wat meer bewolking, verder is het zonnig en zeer heet. Het kan 36 graden worden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 richting Hoek van Holland tussen Maasdijk en Westerlee twee kilometer...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 Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zom. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met de vinyljaren. Oh, daar zijn we weer terug. Welkom terug bij de vinyljaren dames en heren. En het is drie uur geweest en dus presenteren wij u de top drie. Van uh, de vinyl Nee, van de vinyl top 50. Het eerste nummer dat we even kijken of dat allemaal goed gaat. Want het enige wat we daarvan hebben is uh, niet een album, maar gewoon een, een, een, een link. Uh, het is geen Spotify Connection. Het is een album dat, uh, van Barry Hay. En dat is heel verrassend. Het is een van de ja. eerste albums van, van deze Golden Earning dat hij uitbracht begin jaren 70. Ja. En uh, solo. Ja, solo. En uh, hoe heet het dan nog weer? Parrots, Carrots, Weet ik het al nog oh. Only Parrots, Frogs and Angels. Ja. Ja. ja, zo heet het. Vorige week kwam het album geheel nieuw binnen en nu staat hij al in de top drie. En het is alleen maar op vinyl te krijgen. Dus het is, ja. uh, het is alleen op vinyl uitgebracht. Uh, ik laat u er toch een, een stuk uit horen wat we dan gevonden hebben. Uh, nummer drie dus in de vinyl 50. Barry Hay en het liedje dat heet Oh Lordy, I'm Gonna Try. En dan is alles nou goed, goed. Ja, het gaat goed. Angela, die kan dat. was trying to find spices, but I found pretty soon there was nothing left to find, I went looking for a home With a window and a room, just a place to go But I found pretty soon, all the houses had been sold When looking for a woman, she was pretty hard to find And I never quite found out if the woman was a tool of mine I was trying to find a song, but just couldn't get satisfied For the song that I kept singing had been long time left behind Oh, how do you do sorrow Finally get to meet you Finally get to see the blues Oh, how do you do teardrops Finally get to feel you And I'm feeling blue I don't know what to do But I found out pretty fast People I kept meeting Weren't the ones that were gonna last I went looking for myself But I had my doubts Is that really me in the mirror With the tears dripping to the corner of my mouth We moet wel realiseren dat het hier gaat om een album dat, uh, nou, ik denk ruim bijna 44 jaar oud is. Uh, van, uh, van, uh, van Barry Hay. Uh, net toen zanger bij de Golden Earing. Dat was, uh, was hij toen een jaar of twee, denk ik. 69 is hij daarbij gekomen. Uh, en dit album dateert van 1967. Huh? In de zomer 67. Uh, oh, 67. kwam weer bij de Earing. Okay. Ik heb het hier voor me staan. Uh, geweldig. <laughs> ja, ja. Heerlijk dat jij dat allemaal weet. Ja, daarvoor was hij, was hij dus in de, in de tijd van de Haagse Biedstad. En zo weet je wel. De Haag, Haag Biedstad van Nederland tot de tijd. Was hij lid van de Heeks. Een ja. beetje. En toen uh, Frans Krasseburg uh, uit de Goldenerings vandaan ging. en de S ook uh, gedag werd gezet. en het Goldenering werd. Um, kwam Barry Hay daarbij als zanger. De Goldenering overigens is nog een tijdje een trio geweest. zonder een uh, zanger. Bestaan alleen uit, Frans uit, uh, uit, uit Gerritsen en Kooimans. en volgens mij ook Egmond nog. Of heer Smitskamp, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, uh, dat is toch dat is, uh, ook nog geweest. En toen kwam Barry Hay erbij. En toen begon eigenlijk ook de Golden Inning te rocken. Want uh, de eerste single die ze met Barry Hay maakte was, uh, was uh, Back Home. Ja. <coughs> nou, dat, dat loog gewoon niet om in de tijd. He? Nee, dat was best wel pittig voor, ja, die, uh, voor, die voor die tijd. Ja, zeker voor die tijd. Maar goed, dit album dus, het heet... Uh, het nummer wat dat draaide, het heet Oh Lord, I'm Gonna Try. En het album dat heet... Hallo. Uh, only Parrots, Frogs, and Angels. Ja, je hebt het voor je staan, denk ik niet. Ja. <laughs> Oké, okay, we zijn bezig met de top 3. Dit is dus op nummer 3 binnengekomen in uh, Die vinyl uh, top 50. Nummer 2, vorige week was dat het album Sticky Fingers van uh, de Heren Rolling Stones. Nou, dat is het nu ook nog. Dus hier zijn ze: De Stones. <middels> Het is afkomstig van het Rolling Stones-album Sticky Fingers. En u weet het, dat album dat is. Uh, rustig, jij. Dat uh, album dat is dus op uh, 5 juni uh, van de vorige maand. 5 juni dus, de 5e van de vorige maand. Opnieuw uitgekomen op vinyl. En uh, niet alleen op vinyl, maar er is een, uh, er, het is in diverse formaten te krijgen. Uh, je kunt dus gewoon de, de standaard LP kopen uh, op vinyl. Maar je kunt ook de deluxe versie kopen, de, de, de, ook op vinyl. Er staat een dubbel LP. Het leuke is dat op het tweede album, wat erbij zit, dan uh, demo's staan en een aantal unieke live-opnames uit 1969. Dus dat is wel erg leuk. Ja. Uh, de, verder is er nog een hele grote box, maar dan moet je bijna 130 euro van tellen, geloof ik. Mm -hmm. Daar zitten dan uh, twee cd's in, twee albums en uh, ook nog eens een keer een dvd. Maar dan ben je dus aardig wat geld achteruit. Dan moet je echt uh, diep in de buidel tasten. De ruim 100, bijna 130 euro als ik het goed heb. Dus in die formaten is het album allemaal te krijgen. En u hoort er dus het nummer 2 geluid uit de vinyl 50 top 3. En nou ja, dan is het natuurlijk, natuurlijk om naar het vinyl 50 nummer 1 te gaan. Ja. Nummer 1. Nummer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En dat is David Bowie. Met het album Hours uit 1999, als ik het goed heb. En dat is ook voor het eerst uit op Vinyl. Stond vorige week ook nummer 1 trouwens. I Dreamed My Life. Was she never there? Was she ever she breathes At the wrong time die Davy Jones, hè, maar ja. Die hadden ze toen al. En toen moest hij dus een andere artiestenaam bedenken. En, uh, nou, dat werd dus David Bowie. Ja. En, uh, nou ja, we weten allemaal hoe het met hem gegaan is, hè. Hij begon gewoon als zanger van, uh, van leuke liedjes. Het eerste, een van zijn eerste nummers was uh, Love You Till Tuesday. Een uh, heel leuk liedje eigenlijk wel. Zijn grote doorbraak kwam natuurlijk met het uh, gigantische Space Oddity uit 1969... waar hij zelfs de complimenten van kreeg van John Lennon... en die vond dat ook geweldig. Uh, toen werd het weer een tijdje stil... en toen kwam hij natuurlijk weer terug... Met, uh, met zijn, uh, ja, in zijn glam rock periode... Uh, waarbij natuurlijk vooral... het album Ziggy Stardust... Uh, opviel... en The Spiders of Mars... een van de geweldigste albums. En uh, Hij is een hele tijd actief geweest... en hij is nog steeds actief... want een paar jaar geleden kwam hij ook nog weer... Met, of dit jaar eigenlijk geloof ik kwam hij ook nog weer met een nieuw album... Maar dit is een album uit 1999, als ik me niet vergis, wat dus ook op vinyl is uitgebracht. Dat is nog nooit eerder gebeurd, dus dat is nu ook voor het eerst. Dat album dat was vorige week al nummer 1 in de vinyl top 50 en dat is het nu nog steeds. Dus dit was de top 3, we gaan gauw verder, want ik heb nog meer voor u staan. We, draaien nog, we gaan eventjes weer naar ons classic album. Ja natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Uh, en, ik vertelde u in het begin al dat alle leden van de band Yes. Uh, allemaal hun persoonlijke bijdrage mochten leveren. Een stuk wat alleen voor hun was. En, uh, nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor de dit weekend overleden bassist Chris Squire. En de man was voornamelijk beroemd. Uh, ja, het was een toonaangevende bassist, vooral vanwege zijn geluid. Uh, dat noemden ze zogenaamd de knorrende bas. Want die bas die knorde echt een heel heel scherp geluid eigenlijk. Maar dat komt ook door de, de basgitaar die hij die had. Want die, had de, die zag je ook niet zo gek veel. Hij uh, had namelijk een Rickenbacker bas. En dat waren best wel unieke instrumenten. Net zoals dat als John Lennon op een, een Rickenbacker speelde. De birds hadden er een. Gewone gitaren dan. Maar uh, Chris Quire speelde dus op een Rickenbacker bas. En ik weet dat dat, dat bijvoorbeeld mijn eigen bas is toen de tijd... Uh, uh, hein Piskar, die, die heeft ook zo'n ding gehad. En die kon ook inderdaad echt dat geluid ook precies namaken. Dat kon hij fantastisch doen. dat moest je echt wel zo'n bas voor hebben, anders kon het niet. Um, nou, Rick Wakeman dus heeft ook aan deze, al, dit album dus een stuk bijgedragen. En uh, dat nummer, dat heet The Fish. allemaal bijna allemaal gedaan met uitsluitend uh, basgitaren. En dat is natuurlijk goed En dat is die beroemde Rickenbacker Bas van uh, Chris Squire. Ja, helaas ook al niet meer onder ons. Dus afgelopen weekend is hij overleden. Op uh, ook nog jonge leeftijd. Hij was nog iets in de zestig En ja, triest. Maar er zijn er al zoveel veel goeie gedaan dit jaar. Ook op vrij jonge leeftijd. Dus het is uh, eigenlijk een beetje uh, ja, een triest jaar wat dat betreft. Goed. Uh, het volgende stuk is ook van het uh, uh, album Fragile. En dat is het nummer, het nummer van Steve Houl. Mood for a day. Je hoort erbij hoor, het is een hele oude plaat. Uh, en uh, hij heeft ook uh, <coughs> toch wel vrij zwaar uh, discotheken verleden gehad. Want ja, die discotheek waar, dit, waar ik toen werkte uh, als dj, dat, uh, dat draaide, draaide ik dit ook gewoon hoor. Dat kon daar allemaal. Was een, uh, toen had je nog niet echt zo'n uh, disco, uh, dat was echt meer een rockdiscotheek. Het was wel erg leuk. Mood for a day, een solo stuk van Steve Hou op akoestische gitaar niets aangefaked, niets aangetrukt... want hij kon het echt ook zo spelen. Er zijn ook diverse bewijzen en dingen van te vinden... op YouTube bijvoorbeeld, als je dat kijkt. En het staat ook trouwens op een live LP. Moed for a day van, uh, van Chris Howe. We hebben nog één heel lang nummer van Yes, te goed. Uh, maar dat is, dat is ook gelijk het laatste. En dat, dat bewaar ik nog even. Ik ga eerst nog eventjes naar uh, die vinyl uh, top 50... Uh, want ook dat uh, is uh, heel apart. Er is namelijk ook een nieuwe binnenkomer, dat is een meneer die heet Lindeman. Ja, Lindeman. En nu zullen alle Ramstein-fans natuurlijk ogenblikkelijk <laughs> de volumeknop in ieder geval harder zetten. Ja, uh, en <laughs> ja. alle Ramsteinfans die gaan natuurlijk, die, die, die klimmen nu gewoon naar de luidsprekers toe, leggen hun oren tegenaan, want die weten natuurlijk dat Lindeman, dat dat een, uh, de frontman is van, van of was? Til Lindeman. Ja, de vlomman is van Ramstein. En Rammstein... dat nog, al... steeds, maar nog steeds, hè? Nog steeds. niet de, de zachtste muziek, eigenlijk? Nee, nu bepaald. Nee. <laughs> en nou, hij... uh, die heeft samen met Peter Grun ja. En de mensen die een beetje in dit genre thuis zijn. Die weten dus ook dat hij de band Hypocrisy and Pain heeft opgericht. Ja. ja. En uh, beide bands uh, staan onder een uh, select publiek bekend als. Uh, uh, hard. Hard. <laughs> dat zou je, dat zou je niet, nou, niet denken als je het begin van het nummer hoort. Dan denk je, oh dat is nog wel te verdragen. Nou, mocht u niet van hele harde en ruige en keiharde rokken. Zet de radio iets zachter, ga ja. wat anders doen. Ga even wat anders doen. En voor de liefhebbers, volumeknop open. Nu open. Ja, dat ja. lijkt me heel goed. Nou, hier is hij. Lindeman. En het nummer heet Vet. En het is nieuw binnen in de vinyl 50. This dream, I'm sliding down, a slappy stream, straight in your mouth, the smack is strong, I eat your lips, your furry tongue. En dan krijg je een appje binnen. Van de CFM Falkon buren overlast tijdens deze zomermaanden. Ja. En dan zitten wij net de mensen te vertellen van jongens, nou. <laughs> zet hem maar wat hard hè? Ja, nou. Hem... <laughs> <laughs> Dat is wel humor. Uh, Lindeman dus. En uh, voorman van een Ramstein, die heeft een solo album gemaakt. Onder de naam Lindeman. Het, uh, het nummer wat we daar van de, Hoe heet het album trouwens? Eh, uh, <laughs> lekker handig. Ja. Ja, uh, ik zal even kijken. Ja. Skills in pills. Oh ja, skills in pills. Ja. Ja. ja, ik had het hier al staan. Maar... En dat gaat niet over pills. Nee. Maar pills. Ja, dus pilletjes. Pilletjes. Gaat ah, niet over bier. Nee. <laughs> nee. Goed, um, ik ga gauw door, want we hebben nog een, een lang nummer van ons classical album staan. Uh, dat duurt ook. En dat is ook uh, vrij ruige muziek. Dus uh, tenminste delen eruit. Dus kijk maar uit. Met je buur overlast. Maar we gaan eerst even naar een beetje tropische muziek. Ja. Een album dat deze week ook uh, nieuw binnenkwam. En dat vind ik wel erg leuk trouwens. Van de Buena Vista Social Club. Jawel. Ja. Huh? Ja. Ja, ja. Die hebben ook een album weer uit op vinyl. En, ja. en dat heet Lost and Found. En uh, dit zijn uh, een verzameling van eer, eerder wel opgenomen, maar niet uitgebrachte tracks. En uh, sommige van deze nummers zijn opgenomen... bij de eerste legendarische sessies in Havana. Met niemand minder met, als producer... niemand minder dan Rye Kuder. Ja. En hiernaar hoor je ook nog, eens een, nog een klein beetje... zijn. Muzikale invloed erin. Dus ik, ik vind het heerlijke muziek. Bruca Manigua heet het liedje. Dat is een live opname dus. En die gaan we horen van de Buena Vista Social Club. Live opgenomen. En het album is dus nieuw binnen. Ja, ja, dan zit je toch even lekker hè, aan het strand als je dit er zo bij hoort. Ja, dat wordt er door het volgende weer nog teniet ja, gedaan. Wordt er door het volgende weer niet gedaan. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, dat is het leuke van gewoon als dit. Hè. Je komt van alles tegen. En het staat gewoon allemaal in die vernieuw 50. Een lijst die wordt samengesteld naar aanleiding van de werkelijke verkoper van deelnemende platenzaken. Dus, dus op die website kijkt, dan zie je de deelnemende platenzaken er ook onder staan. En die mensen die... Er uh, ja, zijn die zowaar weer platenzaken die vinyl verkopen. Ja, daar dat, dat komen er steeds meer. En die hè? er ook zich weer in specialiseren. Ja, je hebt hele grote dat zaken. Zoals in Amsterdam uh, Concepto bijvoorbeeld. In Haarlem heb je Northend uh, Op het Marsmanplein. Dat is ook, die, die, die hebben dat nooit stopgezet. Eigenlijk die verkoop van vinyl. En uh, die zijn nu weer een van de onder andere de deelnemende zaken. Die dus die lijst bepalen door middel van hun vinyl verkopen. Nou, vinyl is hot. En uh, dit programma dat, uh, gaat dus over vinyl. We draaien, kunnen niet, helaas niet alles van vinyl draaien. Omdat het veel te veel geshout zou zijn. Zeker met deze hitte. Nee. Uh, dus dat, uh, dat uh, houden we maar even, doen we maar even niet. Maar we gaan uh, wel even nu door naar het classic album. Die komt wel echt van vinyl, Want dat stellen we ons wel als eis. Dat we hebben een classic album. En dat moet echt van vinyl komen. Ja. Vandaar dat het ook kraakt af en toe. Vooral is het Nou, hier, ja, hier en daar. Ja. Goed, nou, het is een vrij lang nummer. Het is niet zo toegankelijk. Het is vrij uh, veel herrie. Dus uh, mocht u een beetje in de tropische sfeer zijn... van het vorige nummer... dan <laughs> wordt dat door het volgende nummer Koude ongeveer. douche. Wordt het koude douche. Nou, ook lekker. Ook lekker met deze temperatuur. Ja, is dat lekker. maar het is, het is wel, wel uh, toepasselijk. De titel is heel toepasselijk. Uh. Ja, het komt dus van ons classic album... Uh, uh, Fragile van, van Yes. En u weet, dat is toch best wel heftige muziek, mooie muziek vind ik persoonlijk eh, we hebben dat gekozen vanwege het overlijden van een van de oprichters van deze band Chris Squire, de bassist en ook die heeft in dit nummer weer een zeer grote rol we gaan het draaien, helemaal, integraal hier komt hij, Heart of the Sunrise, hier is yes u het mooi vond. Ik vond het fantastisch. Ik vind het gewoon te gekke muziek. Yes dus, en uh, Heart of the Sunrise. En zo zijn we dan uh, alweer uh, geheel mooi aan het einde gekomen van uh, dit uh, programma. Ja. ja. Het, is weer, het, is weer, het is weer klaar. Ja, ja. we hebben het weer uh, voor elkaar. We hebben het weer voor elkaar. We hebben weer vier uh, weten te doen. Kijk. Goed. En, en zelfs met gedegen informatie. Moet Zo je is ook dat toch. Volgende week zijn we er niet met dit programma... want uh, dan hebben wij uh, iets anders aan ons hoofd. Ja, dan zijn we even met andere zaken... Ja. Uh. Volledig. Volledig met andere zaken, bezig. kappers en weet ik het allemaal nog niet. Onder andere. Onder andere. Nou, in ieder geval, uh, dank voor het luisteren. Voor, uh, deze woensdag. Morgen ben ik er, uiteraard, weer samen met Dolly met uh, CFM Lunst. Ja. En helemaal speciale gasten, Odes, in de uitzending. En vrijdag, natuurlijk, ben ik er ook weer met. Onder andere met Henny Rukkert. En uh, met ook weer CFM Lunch met Toet. Nou. Fijne woensdag nog. Uh, denk op alle tips wat betreft de warmte, want het, wordt nog, uh, het is behoorlijk warm en het wordt nog erger. Flink drinken. Ja. En, en dan heb ik het niet over uh, bier. Gaan we dat doen. Dus uh, Ron, zet die biertjes maar van verskouden. Uh. Nee. Hey. Hé! Hey. Bedankt voor het luisteren. Dag! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5